Middernacht, zaterdag 28 mei. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft een Nederlandse rechter aangewezen voor de zaak Radko Mladic. Het is Alfons Ori. Hij leidt de zaak samen met een Duitse en een Zuid-Afrikaanse rechter. Eerder was Ori een tijdje rechter in het proces tegen Karadzic. Die wilde van hem af omdat Ori partijdig zou zijn. Vandaag besloot een Servische rechtbank dat Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal mag worden uitgeleverd. Mladic zit nog vast in Servië. In Barcelona zijn ruim 100 betogers gewond geraakt toen de politie een plein schoonveegde. Onder de gewonden zijn ook tientallen agenten. Het plein werd ontruimd, zodat voetbalsupporters er morgen naar de finale van de Champions League kunnen kijken. In Spanje wordt al bijna twee weken gedemonstreerd tegen hoge werkloosheid en bezuinigingen. Door een breuk in een persleiding stroomt er ongezuiverd rioolwater vanuit West-Brabant de Westerschelde in. De breuk ontstond vanochtend in een buis waarop onder meer de riolen van Bergen-op-Zoom, Roosendaal en Moerdijk zijn aangesloten. Om te voorkomen dat de riolen daar overstromen, wordt het rioolwater geloosd. Volgens het waterschap is de vervuiling in de Westerschelde nog niet alarmerend, maar het stinkt er wel. De darmbacterie Ehek heeft in Duitsland nog twee levens geëist. Het aantal doden staat daarmee op zes. Zo'n 700 Duitsers zijn ziek geworden door de bacterie. Gisteren maakten onderzoekers bekend dat de bacterie afkomstig is van komkommers uit Spanje. In Almeria en Malaga zijn twee bedrijven gesloten waar de komkommers mogelijk vandaan komen.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 Het weer, het koelt af naar 10 graden aan zee tot 6 in het binnenland. In de loop van de ochtend toenemende bewolking. Met later in het noorden wat regen. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Utrecht... Staat bij, is bij knooppunt Maanderbroek door een ongeluk een omleiding ingesteld. En daar staan een aantal files ook. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Bunnik en Maarsbergen, 3 kilometer. De rechte rijstok is dicht. En op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Maarsbergen en Driebergen, 5 kilometer door een ongeluk. En ook nog op de A4 Delft richting Amsterdam, tussen Schiphol en, en Badhoeven door 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Trumpsteen. Goedenacht, Morgenavond om kwart voor negen klinkt in het Wembley Stadion in Londen het eerste fluitsignaal van de finale van de Champions League. Tussen Manchester United en Barcelona. Er is al heel veel gesproken deze dagen. Ik zag het net bij Knevel en Van der Brink ook nog even over Edwin van der Sar. Daar zat Hans van Breukelen, die heb ik al eerder gehoord. Over Van der Sar is natuurlijk heel veel te doen. Speelt morgen zijn laatste wedstrijd. Kan voor de derde keer in zijn carrière de Champions League winnen. Maar de verwachting is dat dat niet gaat gebeuren trouwens. Want bij Barcelona hebben ze Lionel Messi. En dat wordt zijn grote tegenstander morgenavond. En daarvan wordt dan weer verwacht dat hij in ieder geval één keer gaat scoren. Uh, ik geloof dat uh, ongeveer twee op de drie mensen verwachten dat Barcelona morgen gaat winnen. Maar in ieder geval... Um naar die aanleiding hebben wij gekozen om het uh, over eten te gaan hebben. Want over de voorbereiding van voetballers is vrij veel bekend. Over trainingskampen uh, wordt regelmatig gesproken. Maar wat eten die mannen eigenlijk voor zo'n wedstrijd? Dat gaan wij vannacht bespreken. En dat doe ik met uh, sportdiëtiste Esther van Etten. Uh, die werkt met heel veel topsporters, maar ook met amateurs. Heeft zelf op heel hoog niveau geacteerd. Uh, was namelijk Nederlands kampioen Sport Aerobics. Die sport ken ik niet zo heel goed. Daar gaan we straks nog wat <laughs> over hebben. Um, ja, en ik vertel u ook nog even dat als u er meer over deze uitzending wil weten of over Casaluna in het algemeen, dan kunt u even op onze website terecht: casaluna.ncrv.nl. Daar is ook een kort filmpje te zien van Esther van Ette. En uh, als u wilt, dan kunt u morgenochtend dit gesprek daar ook alweer horen, want dan is het op de site geplaatst. Dus mocht u dit vannacht net niet helemaal af kunnen luisteren, dan kunt u morgenochtend dus weer even naar casaluna.ncrv.nl. Esther van Ette, goeienacht. Hallo. Uh, heb jij al zin in die finale morgen? Ga je, ga je kijken? Uh, ik ben op een verjaardag, maar dat, ja, tuurlijk. Ja, maar je ja. gaat wel naar die verjaardag. Dan zeg je, mag de tv even aan? Ja, dat doen ze daar wel aan, denk ja? ik. Ja? Want die mensen houden er ook wel van. Ja. Dat toch, dat was toch Van de week op de radio hoorde ik dus... Uh, Giel Belen volgens mij vanmorgen. Wat, wat, doen de meeste, wat doen de meeste mannen op zaterdagavond met de Champions League finale? Nou, kijken. Ja, kijken. Ja. Ja, ja. En nee, ja, maar ook dat ze dus bijvoorbeeld een date met een hele mooie vrouw laten staan. <laughs> dat zeiden ze morgen. Oké. Ja, okay. ja. Nou, dat ben ik benieuwd naar dat onderzoek. Uh, en en als je dan ik naar denk ze... dat het nog wel spannend wordt. hoor. Ja, jij ja, denkt niet ja. dat Barcelona. Nee. Met ja. Arsenal was toch ook uh, toch niet helemaal. Uh, ja, Real Madrid was ook spannend. Ja. Ik dacht ook iedereen. Maar ze yes. hebben het wel steeds gehad. Ja, je weet hoe dat gaat, hè, met die uh, bookmakers. te ja. het met Ajax twente. Ja, dus, uh, ja. Ja. Ja, ja, nee, het is, het is niet te voorspellen. De bal is rond, je kent al die clichés wel. We ja. moeten het afwachten, morgen gaan we het zien. Maar de meeste mensen denken toch dat Barcelona gaat ja. winnen. Als jij nou naar zo'n wedstrijd zit te kijken... kijk ja. je dan uh, gewoon als fan? en uh, ga je, ben, je, ben je voor Manchester morgen ook? Of, uh, ja. Of ga je dan ook kijken als diëtist? van die is wel ietsjes te dik, die Rooney bijvoorbeeld. Ik vind hem wat een beetje dik. Maar, <lacht> maar, maar o, o, kijk je als, als, als diëtist of als fan? Um, um, um, um, nou ja, ik kijk wel meer... Als uh, al, vanuit, mijn, vanuit mijn beroep. Dus kijk ik meer van goh, hoeveel, wordt er, weet je, hoeveel zijn ze aan het rennen. Wat, ja, aan het, figuur, lengte, baal, alles. Maar ook hoeveel rennen ze? Ja. Want het is, wel, het is meer ook dat je naar kijkt. van Oké, okay, uh, als je een bepaalde positie hebt. Zie je degene veel meer rennen dan wanneer je alleen maar als spits. De keeper doet natuurlijk ook iets minder dan wanneer je de bal elke keer weer, weer weg moet halen. Ja, ja, dus dan denk je, die, die middenvelder die dat hele veld verdient... Ja. op een neer moet rennen, die moet meer eten. Anders ook anders. En anders eten dan ja, het heeft een andere, weer andere energie uh, nodig. Oké, okay, daar gaan, ja. gaan we het zo even over hebben. Eerst maar eens even luisteren naar het antwoordapparaat... gisteren ingesproken door Lex Bolmeijer. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, je praat met Esther van Etten over uh, eten en topsport heeft veel met de Nederlandse topsporters te maken. Nou is ze zelf topsporter geweest, in aerobics. Heeft ze wel eens totaal voor pampers gelegen... omdat ze te weinig of niet op tijd gegeten had... wat je als wielrenner zo kunt hebben leeg zijn? Nee. Nee, je nee, meteen... Te, nee. nee, nee, ken ik niet. Nee. Maar dat heeft mijn sport ook niet na, zeg maar. En dus, dus je hebt een verschil tussen een duursporter... dus een wielrenner kan uur op de fiets zitten... Ja. Um, dan, dan is je energiebron... Uh, de koolhydraten raakt op een gegeven moment op. Dus daar moet je, die moet je gaan aanvullen. Als je dat niet doet of niet op tijd... Uh, dan kan je voorkomen de man met de hamer tegenkomen. De hongerklop. De hongerklop, wat soms nog wel eens gebeurt in het ja. um, ja, heb De sport die ik deed was een hele korte, uh, korte, korte sport. Dus net als dat je een sprint doet, deed, deed ik een oefening van 1 minuut 30... Dus al zou ik nog niks gegeten hebben, had ik dat er ook nog uit kunnen persen. Zeg maar. dus en wat doet, uh... wat doet een sport aerobics uh, kampioen? <laughs> wat bedoel je? Dan? Nou, wij deden heel Het lijkt een beetje op, op, op, op turn. Dat is een, een grondoefening. Ja? Dus, en, maar dan moest je allemaal sprongen doen en opdrukken en uh, bouwwerkjes maken. En, uh... Bouwwerkjes maken? Ja, dus ik deed dat in een teamverband, dus met z'n drieën. Twee ah, meiden ah. en één jongen. En dan kon je dus ook uh, gaan stapelen, zeg maar. En dan stond de jongen altijd onder? Uh, ja, hij was wel wat kleiner, Hij uh, was een klein van stuk. Dus uh, ik, en ik had één ploeggenoot, een dame, die was uh, bijna 1,80. Dus <laughs> die was ook heel vaak onze uh, steunpilaar. Dus dat, dat, was, dat is Sport Maar het is een beetje, het uh, was toen de tijd dat ik toen uh, deed, uh, was, deden, deden heel veel mensen aan Ja. En dat is nu een beetje. Uh, Want hoe lang is dat nu? geleden dan? In 96, 97, in die tijd. Ik ben ook een toernooi geweest, een WK in, in, in Australië en een WK in, in Rotterdam, in Ahoy. En dat kun je niet individueel doen? Vleinde Den Haag was dat. Is dat altijd in drie? Uh... Nee, ik kon individueel doen, duo's. Duo's was ook heel leuk. Dus jonge meisje, ja. en uh, in teamverband met z'n drieën. En dat konden dat kon drie meiden zijn: twee meiden, één jongen, drie jongens, twee jongens, één meisje. Dus die die combinatie maakte niet En die uit. gingen tegen elkaar strijden? Ook, ja. jij, jij had ook als tegenstander drie Drie jongens. mannen, ja. ja. Dus het dus was niet zo heel erg eerlijk. Want die drie mannen hebben dus veel meer krachtelementen. Dus je werd gesureerd op, op, op krachtelementen, op, op lenigheid... Ja. op de routine, uh, hoe die eruit zag. Ja. Dus dat was, uh, ja, ja... dat was Op een gegeven moment uh, ja, kun je als dame... moet je gewoon wat meer op je lenigheid en op je performance uh, hebben. is veel sierlijker natuurlijk. is veel sierlijker, dus... Dus daar scoorden wij u beter op. En, ja. en was jij in je eentje deed je niet mee of wel? Toen je uh, ik, nee, wij, werd, was dat, een, dat ons was een idee. Het meeste voor? succes was met een, met een team, met z'n drieën. Ja. ja. En was en daar, jij dan de verditte? Nee, hoor. <laughs> nee, nee. nee. Weet je, dat is wel, ik was wel de jongste. En wel altijd heel fanatiek. Dus uh, ja, het was wel altijd. Uh, dan is het wel teamverband dat je wel met elkaar moet. Uh, ja. En hoe, hoe jong was je? Uh, ik ben nu 38, dus toen was ik 24, 25, zo. Oké, okay. ja. en dan ben je de jongste? Ik was toen de jongste. Maar dat is voor turnen bijvoorbeeld, is dat al heel ja. oud? Ja, dus heel veel turns gingen dus weer verder in, het, uh, in, de, uh, in de sports -yrobics. Ja. Volgens mij komt je oorbel tegen de microfoon oh, het... aan of zo. Ik weet niet, ik hoor steeds wat. Oh, dat kan, ja. Kom even ja. uit, Nou ja, als het, dan ga ik ondertussen even een hele lange vraag stellen. <laughs> Kun jij de oorbel uit je, uit je oren halen? Dus nee, dus, dus om even terug te komen op zijn vraag, nee. Het is niet, uh, ik heb dat nooit ervaren. Maar ik hoor natuurlijk wel heel vaak van mijn, en daarom komen sporters ook bij mij om dat te voorkomen. Ja, want wist jij toen al veel van eten, van voedsel? Ik, zat, ik had toen wel al de diëtistopleiding gedaan, dus ik had wel al mijn diploma. Mm -hmm. Maar ik deed, was toen heel veel werkzaam gewoon met mensen te begeleiden met, met sport en afvallen. Dus dat was toen mijn, uh, mijn core business, zeg maar. En later ben ik eigenlijk naar mijn eigen topsport uh, ben ik verder gegaan om, om topsports te begeleiden met voeding. Ja. En doe je zelf nog wat met sport ook? Ik, uh, ja, ik geef nog steeds aerobic les. En uh, ik loop zo nu en dan eens hard. Ah. Ja, en, <laughs> en dan gezien... kan je je theorie weer over, over voeding. Is met hardlopen natuurlijk, uh, kun je mooi gaan, uh, ja, mooi gaan testen. Hoezo dan? En ik heb bijvoorbeeld mijn vriend, die is net, uh, die is net een week in Zuid-Afrika geweest. Hij heeft daar gemountainbiked. Uh, elke dag 100 kilometer in uh, 35 graden. Ja. Dus dan. Kun je mooi uh, de mannen helpen met, met eten en zo. En drinken. Dat doe je op een afstandje dan. Ja. En, en, dan... en allemaal sportvoeding meegeven. Maar als je zelf hard loopt, dan, dan, dan, uh, dan eet je ook goed. Dan weet je precies wat je moet doen ja. voordat je gaat lopen. En dan kun je ja. testen of het ook zo werkt. Ja. ja. Maar ik, ik doe dat ook wel. Hard lopen ja. tegenwoordig en squash. Zoals je ziet, uh, moet ik dat ook wel een beetje doen. Want ik, nu uh, over de veertig. Het uh, is niet meer zo mooi. <lacht> ja. Dus ik probeer dat die buik weg te krijgen, maar dat, dan denk ik kan niet zo goed minder eten. Dus dan denk ik ga sporten, maar dan sport ik ook wel zonder dat ik wat eet of zo. Ja, nou, dat, dat, en dan gaan krijgen mensen vaak dat ze de niet optimaal kunnen trainen. Maar dat ging best goed eigenlijk. Oké. Okay. Maar ik heb er waarschijnlijk reserve opgebouwd aan de avond tevoren. Of had, nou, het ligt wat... een beetje aan ook wat voor training je doet. Hè? Dus als je bijvoorbeeld wil afvallen, als dat je doelstelling is, dan. Ja, dan, <laughs> ja dat is hem. Dan is, dan is, uh, uh, mensen overschatten ook heel vaak. Dus uh, hoeveel energie ze verbruiken tijdens zo'n training. Dus uh, je, moet, je hoeft echt niet veel, veel te gaan eten na een training, omdat je denkt, god, ik heb nou een uurtje flink gezweten. Ik ga ja. nou eens even lekker. Uh... Ik, ik probeer dan juist niks te eten, want ik denk, dan had ik net zo goed niet kunnen gaan herinneren. Ja, maar dat het ligt er ook weer, weet je, dus het, als je natuurlijk vaker sport, en de, de sporters met wie ik werk, die sporten één of twee keer op een dag. Nou, dan kun je natuurlijk niet permitteren om niks te gaan eten. Omdat je met lege energievoorraden kun je gewoon niet trainen ja. Dus wil je een optimaal rendement halen uit je training... zul je natuurlijk wel je lichaam van de goede energie moeten voorzien. En als je natuurlijk bijvoorbeeld één of twee keer... Nou, één keer in de week hardlopen heeft natuurlijk niet zoveel zin. Nou, dat doe ik ook niet, vaker. Oké. Okay. Ja, dus als je dus bijvoorbeeld drie keer in de week hardloopt... Ja en je loopt dat op een bepaalde tempo... Wat, wat niet heel erg snel is, maar gewoon lekker tempo. Dan heb je ook niet echt aanvulling nodig. Hm. Ja, dus hoe, hoe harder je gaat rennen, dus hoe, meer, hoe hoger je belasting wordt. Ja, dus als je denkt van, wow, wat ga ik, dat voel je vaak met uh, je ademhaling. Dus hoe, hoger je, hoe sneller je gaat rennen, hoe hoger je hartslag is... Ja. Uh, ja, dan, dan wordt je energiebron wordt koolhydraten. Dus dat is mijn... En dat wordt dan, uh, ja, die is niet altijd heel erg lang voorradig. Ja. ja. Dus ik maar moet altijd harder, voldoende voor een uur. Harder gaan lopen, dat is het. Goed, nou, ik zou ja. het liefst <laughs> allemaal tips van jou willen horen. Nu, ja. Maar ik ga toch maar even weer naar het voetballen. Ja. Want uh, even welke sporters, welke voetballers heb jij in je praktijk gehad? Nou, Ik, ik werk in Amsterdam bij een Fissiomet. En daar werken wij. Uh, de, de eigenaar is Leo Echtot en Wouter Post. Die Echtold, die, die was en die fysi is uh, fysiotherapeut van Neel zelf al geweest. Dus ja. de, de, de lijntjes zijn te kort. En als uh, jongens bij ons in de praktijk komen en voedingsvragen hebben, ja, dan, uh, dan, uh, dan komen ze automatisch even bij mij terecht. Ja. En zijn voetballers veel bezig met voeding? Uh, uh, nou, de, de, de, de echte toppers, daar hoort, weet je, als je dus bij zoals van Persie bij Arsenal zit of of uh, Van de Sar bij Manchester, daar wordt wel veel met voeding gedaan. Want ik heb Leo nog even gebeld voor de uitzending, die was gisteren de hele dag bij, uh, bij Edwin van de Sar. En zoals Manchester, om, om wat te doen om hem te be behandelen voor morgenavond? Oké, okay. om dat, dat uh, doet ja. hij nog steeds ja. Dus Manchester belt dan uh, ja, dus allemaal in goed contact. Dus als dat is, morgenavond uh, hebben ze die wedstrijd, dan gaan ze smiddags ze, ze slapen allemaal uh, gewoon weer in hetzelfde hotel en uh, ja, alles, wordt, alles wordt gewoon vanuit de club geregeld. Dat het allemaal, allemaal hetzelfde is als op de club. Qua eten en timing. En, uh, ja, er wordt niks aan toeval overgelaten. Alles wordt gecheckt. En, uh, en, ja, en wat eten ze dan voor zo'n wedstrijd? Dat is natuurlijk verschillend. De meeste, de, de meeste sporters vinden uh, veel eten voor een wedstrijd niet lekker. Nee. Dus die houden niet van een, uh, van, van een hele grote maaltijd. En uh, ja, een, zo, een goede pasta maaltijd met. Uh, dus niet zo'n kant-en-klaar ding, maar echt goed met verse producten. Dat gaat er altijd wel in. Ja, en biefstuk waar je altijd over hoort? Ja, nou, dat is natuurlijk niet handig, want dat duurt heel lang voordat dat verteerd is. Ja. Dus dat gebeurt uh, voor dat, een wedstrijd, gebeurt dat niet meer. Nee, nee, maar dat doen ze de rest van de week. Veel eieren en spek. Nou, en biefstuk. Ja, nou ja, je haalt even alles <lacht> door, door elkaar. Maar het, het, het is belangrijk dat als, als ik bijvoorbeeld een sporter krijg, en in dit geval of een voetballer. Dat, het he, dat, dat de maat het compleet is. En uh, de energiebron voor een sporter blijft natuurlijk koolhydraten. Maar uh, zitten en dat, die ook weer in even? Voor de... Voor de, ja, koolhydraten kunnen zitten in aardappelen, kunnen in brood zitten, in pasta. Mm. <coughs> uh, nou, gewoon in, in uh, musli. En, en waarom moet een voetballer die juist hebben? Nou, omdat uh, het energiesysteem uh, die draait op koolhydraten. Op een snelle energie systeem dan. Ja. En Voetbal is natuurlijk stilstaan, rennen. Stilstaan, rennen. Ja. En een, een, een, een, een, een, een voetballer kan 12 kilometer rennen in een wedstrijd. Alleen doet dat natuurlijk niet op één bepaald tempo. Nee. nee. Die staat stil, die gaat weer rennen, die staat weer stil. Ja. En dus die, die is continu aan het sprint. Een soort intervalsport. Dus sport, dus interval. En een intervalsport vergt gewoon als energiebron veel koolhydraten. Dus dat moet gewoon goed aanwezig zijn. Het lichaam kan koolhydraten opslaan. Maar die, die, die voorraad is is beperkt. Dus als een sporter die die voorraad goed heeft aangevuld, dan is hij 60 tot 90 minuten is die voorradig. Nou, binnen een uur zou je eigenlijk wel moeten aanvullen. Ja, ja. Vooral als je echt wel flink aan het sporten bent. En, en duursporters? En duursporters uh, uh, zul je ook moeten aanvullen, maar die zijn vaak op een iets lagere intensiteit bezig. omdat ze natuurlijk de sport ja. langer een, een wielrenner kan zo 5, 6 uur op de fiets zitten. En moet hij dan andere dingen eten dan koolhydraten? Uh, uh, ja, want je, je wil graag, uh, uh, dan moet energie heel, gewoon voorradig zijn. Ja. Dus er zit ook natuurlijk een stukje eiwitten bij. En dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon vetten. Je hebt gezonde vetten ook, die je nodig hebt. Waar zitten die ook alweer in, gezonde vetten? Uh, in vis. Uh, maar goed, visvetten zijn de, belang, de bekendste gezonde vetten. Maar dan heb je natuurlijk olijfolie. Uh, maar dat ga je niet eten natuurlijk. Nee, slokje af en toe ja, en, uh, maar het, het gaat erom dat je dat je maaltijd, als je dus een maaltijd eet en er zit, er zit een, een pasta maaltijd, dat je dit, niet alle vette dingen weg hoeft te laten, want die heb je ook gewoon nodig. Ja. Even terug naar de spelers in een elftal. De keeper heeft minder energie nodig, misschien denk ik. Tijdens een wedstrijd wel. Ja. Dan. Een middenvelder en een spits heeft het ook weer wat minder nodig dan een middenvelder. Of verdediging. nee, verdediger weet ik niet, maar in ieder geval middenvelders lopen het meest. Moeten ja. die dan ook echt anders eten of meer spaghetti bijvoorbeeld? Nou, ik moet naar de bouw kijken. Dus als ik, als ik een speler krijg op mijn spreekuur, uh, kun je over het algemeen wel aan de bouw zien. Je ziet wel een beetje aan de bouw van de speler waar hij staat. Spitsen worden in het, over het algemeen al groter, langer. En, uh, Behalve Messi dan. dan ja, zijn opdondertje. ja. Je hebt uitzonderingen. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Uh, maar ja, het, het, het is natuurlijk... Kijk, als verdediger is, is het prettig als je wat groter bent... dan ja. dat je een heel klein uh, iemand bent, zeg maar. Ja, om de ballen weg te koppen. Ja, en het heeft ook wat meer... Uh, dan loop je ook echt tegen iemand op, zeg maar. Ja. En die eet ook anders? Uh, nou, je, je kunt wel een aantal posities onderscheiden. En, en dat heeft te maken met, ook met trainingen. He, dus als een keeper, een keeper traint weer anders dan een een, een, een speler natuurlijk. En je moet ook kijken van hoeveel krachttraining wordt er gedaan. En voor krachttraining heb je natuurlijk over het algemeen weer meer eiwitten nodig. Ja. Dus uh, in het voetbal wordt het nog niet zo heel veel onderscheid gemaakt met de, met de spelers op het veld... Waar ze nou precies staan, maar daar zou je natuurlijk naar gaan kunnen kijken. Want zijn, zijn clubs daar erg mee bezig? Voetbalclubs met voeding. Heeft iedere club een diëtist? Nee, nee. Je kijkt er een beetje. Ik weet niet, kritisch bij, laat <laughs> ik <we> zeggen kritisch <laughs> Nou ja, weet je, het is, het, het, het, dat is, het is wel fijn dat ik dat ik, uh, dat ik dat kan vertellen. Het is gewoon het zou eigenlijk natuurlijk wel uh, uh, wenselijk zijn dat er op een club iemand is die verstand heeft van voeding. En dat kan ook iemand zijn die uh, op Wageningen heeft gestudeerd. Maar de dokter heeft daar toch wel verstand van? Uh, uh, nou, een, een dokter krijgt geen opleiding, op zijn opleiding niet iets over voeding. Oh. Dus het is heel prettig. Ik werk samen bij, bij Visumet met Jessica Gal, de oude judoka. Oh, ja. en, en Die is de sportarts bij ons. En het is natuurlijk heel prettig dat mensen bij haar hun testen laten doen. En dat ik dan de voeding doe. En dat we dat met elkaar tot een mooi plan smeden. En, uh, en bij ja. voetbalclubs zou dat dus ook moeten. Ja. En waarom doen die dat dan niet? Die hebben ja. hartstikke veel geld. Nou ja, heel veel schulden tegenwoordig vooral. Maar die geven in ieder geval veel geld uit. Maar niet aan ja. een diëtist. Nee. Nee, want ik weet een collega die zit, uh, Jacqueline, die zit bij Ajax. En die, die werkt daar twaalf uurtjes. Maar dan moet ze daar de hele jeugdopleiding doen. En. Uh, Je hebt zelf bij AZ. Ik heb zelf bij AZ Vier gewerkt, uur geloof ik. Vier uurtjes <laughs> gewerkt op de jeugdopleiding. Nou ja, dus de, de, de, de, um, ze komen er wel achter dat voeding een rol speelt speelt, dus dat is al heel fijn en positief. Alleen, je zou wel een onderdeel gewoon van de medische staf moeten zijn. En dat is nog niet het geval. Maar jij bent ook naar, naar AC Milan geweest, ja, Kampioen van Italië dit Daar jaar. Daar hebben ze een aantal mensen in dienst die de voeding doen. Ja? Ja. En waarom zij wel dan? En, en zou Barcelona dat ook hebben, denk je? Ik, ik weet het niet. Ik, mag, ik had wel gehoord dat we een keertje komen kijken. Dus, Bij Barcelona? Dus, ja. Dus dat zou leuk. natuurlijk wel heel leuk zijn. Ja. En waarom mag dat? Nou, omdat uh, nou, er was een delegatie ook van de week bij Fischemet. Uh, ja, nu niet meer noemen dat woord. Oh, sorry, ja. En, uh, <laughs> en uh, uh, ja, goed. Dus die zeiden ook: van nou, als je een keer komen wil komen kijken, dan uh, zijn we welkom. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En dat is wel, je moet ook leren van, van hoe andere mensen het doen. En, ja. Want hoe kwam je dan bij AC Milan? Ook, weer ook gewoon weer via de connecties die wij. Uh, via Kleine Zeedorf natuurlijk. Want die werkt ook met tot? Of heeft uh, veel met ja. Ja. En dan en dan loop je daar rond ja. en kijk je in de keuken en hoe, hoe gaat dat dan? Laat ja, je dan ik, aan ik al die voetballers van Milan van de, wat eet jij nou? Nee open? nee ja goed nee ik ging daar gewoon zitten en ik heb meegegeten. Dus je kon eten daar ja ik had risotto. Ah lekker. <laughs> ik vond het zelf een beetje machtig. Het um, is het is um, ja je neemt gewoon alles mee de ervaring, de ervaring die, die je daar opdoet uh, neem je mee om dan kijk van oké okay, dit is... Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar rondkijken, wat leer je daar nou van in de risotto eten? Nou, het gaat meer ook om de, de setting. Hoe, hoe, hoe, hoe gaan ze daarmee om? Hoe gaat het naar zo'n training? Uh, naar zo weet je, het gaat gewoon om hoe alles, de hele setting. Wat, wat, hoe ademt de voeding daar, zeg maar? Hè? De, de sfeer. En, en het is natuurlijk anders dan dat je gewoon maar eet op tafel nu zet. En, uh, en uh, nou, eet maar. Maar ja. weet je, het kan ook anders opgediend worden. En het, weet je, het gaat om ze houden alles bij van de spelers wat er gegeten wordt en uh, individueel en uh, ja en ik denk ook dat je dat we in Nederland ook iets meer, meer moeten gaan kijken naar de verschillende culturen die je in een team hebt zitten ja dus dat dat dat is toch wel dat je daar ook met het eten rekening mee hebt ja. dus dat gaat het gaat dan niet niet zozeer alleen maar om de eiwitten die erin zitten of de uh... Vetten of de, de koolhydraten of wat dan ook, maar ook over, op de manier waarop het opgediend wordt en de, de aandacht die eraan besteed wordt. Nou ja, opgediend is natuurlijk wel een groot, woord, maar het gaat om, als je wil dat er iets met, met voeding wordt gedaan, dan zal er, zal je ook, uh, dan zal voeding ook een goede rol moeten, uh, moet goed, moet goed zichtbaar zijn in, in het hele geheel, zeg maar. Ja. En niet op in een hoekje gepropt worden. Worden de, de elftallen, worden de clubs beter als ze meer aandacht aan voedsel zouden besteden? Kan je, kan je dan nou, Ajax nog een stukje verder helpen? Weet je, dat is heel moeilijk, want als iemand een been breekt... dan zeg je van, nou, dat ga ik doen. En iemand kan na zoveel weken weer lopen. Ja. En het ja. wil niet zeggen dat je na... doordat, je, me, doordat iemand beter eet... dat hij dan ook meteen beter gaat spelen. Dat is natuurlijk een heel grote... Uh, nou, maar je, dat is natuurlijk wat een voetbalclub wil weten. Of, ja. of het effect heeft. Ja, maar dat effect is wel meetbaar. En dat is meetbaar natuurlijk bijvoorbeeld in gewicht. in meetbaar in vetpercentages. Uh, is meet, je, je kunt het ook meten in... Uh, nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste meetpunten die, ja. die, die je kan, die je kan uh, volgen de, ja. het seizoen. Uh, maar goed, ja, ik krijg natuurlijk heel veel spelers die bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen er echt wel doorheen zitten... omdat het hartstikke vermoeiend is. Ja. Nou, en dan speelt voeding daar wel een belangrijke rol Dus in. Demi de Zeeuw die heeft afgezegd voor het Nederlands Elftal. Die, als hij die wat beter gegeten had, had hij gewoon meegekund. Ja, dat Kort door de bocht natuurlijk, er zijn natuurlijk meer factoren. Ik probeer die... het een beetje duidelijk te maken, inzichtelijk. Ja. Want, uh, nou ja, wat ik, waar ik ook aan zat Maar te dat denken... is juist het moeilijke. Het, het, uh, ik hoor dus wel van de spelers die ik begeleid, dat ze er echt wel profijt van hebben. Ze moeten ook bewust zijn, uh, en dat is ook een grote taak, van wanneer je iets moet eten. Je kunt het wel neerzetten, een club kan het neerzetten. Maar als een uh, speler niet weet waarvoor het is, zal hij het ook nooit zo snel pakken. Ja. He, dus als jij, je, moet je moet het goed uitleggen. Dus dat is wel een taak, van, van, vind ik van mij... dat als een speler bij me komt en uh, dat je uitlegt... waarom iemand moet eten en wanneer en wat. En als je dat duidelijk maakt en inzichtelijk maakt... Ja dan staat dat eten ook niet voor niks op tafel. Ja. Wat ik zat terwijl ik dit zat voor te bereiden ook even te denken aan Theo Jans de, ja. Die wordt uh, uh, volgens veel mensen was dat de beste voetballer dit jaar in de Eredivisie? Ja. Dat lijkt mij nou niet iemand die iedere dag heel trouw zijn calorietjes aan het tellen is. En hij rookt, hij drinkt volgens ja. mij. Hij is ook niet heel. Heet dat niet droog als je helemaal geen vet hebt? In ieder geval, hij, hij heeft. Ja, als je, mij, heeft, wel... als je weinig vet hebt, dan. Uh, dan ben je droog? droog. Hè? Ja, dan, ja, hij is niet ja. helemaal droog, zullen we maar zeggen, volgens mij. Ja. Ik heb hem nog nooit gezien. Oh, je moet eens kijken. Echt. Hij ziet er leuk uit. Hè? <laughs> allemaal mooie tattoos of zo. Ja. Maar um, ik weet niet wat ik wel wil zeggen. Maar ik dacht meer van: ja, heeft het bij voetbal wel zoveel invloed? Ja, dat, nou, het is natuurlijk een teamsport. Dus dat, zij, dat, dat zeggen een vraag aan een hoop mensen Maar Kijk, als jij natuurlijk als spits niet goed speelt. maar je scoort even goed twee doelpunten. dan. Dan heb je natuurlijk wel je taak volbracht. He, dus, uh... En een team is natuurlijk weer heel anders dan. Kijk, als ik een tennissen begeleid. die al eens op, op de baan staat. Ja, dat en... doen jullie ook. Want dat doen wij ook. Ja, dat, dan, dan is dat natuurlijk wel een groter impact. als ze als, als op een gegeven moment merken dat hun energievoorraadje leeg raakt. Ja. En dat heb je met een voetballer op het veld natuurlijk wel iets minder. Ja. Maar goed, de voetballers krijgen ook vaak kramp. Nou ja, dat, ja, dat kan ook. Dat kan ook een oorzaak zijn omdat iemand bijvoorbeeld te weinig gedronken heeft. Ja. En uh, jij was bij Milan en dat is nog wel interessant. Want je ziet Zeedorf, uh, die is nu 5, 36 denk ik. Ja, die heeft zijn contract ik weer verlengd. Ja. Je had daar uh, Maldini, ja. vroeg ook nog Baresi. Dat waren voetballers die gingen echt tot hun 40ste ja. mee of zo. Ja. Heeft dat dan ook met voeding te maken? Nou, zij hebben daar natuurlijk wel een heel centrum... waarin ze dus die spelers echt, echt overal in begeleiden. Dus het is niet... Toevallig Dat daar dan de, de oudste spelers nog zo, weet je, zou kunnen voetballen. Vitaal, zo vitaal zijn. Dat heeft met alles natuurlijk te maken. Dat heeft het mentale, want het voetbal is ook druk. Ja. Het is natuurlijk ook een mentale druk. Als je het uh, hele land uh, leeft met je mee en is tegen je of is, is voor je. Dus het is ook een, een druk. En dan. Uh, ja, speelt, speelt voeding daarbij een rol? Herstel speelt een rol, rust speelt een rol. Er zijn heel veel dingen die natuurlijk een rol spelen. Ja, en daar zijn ze gewoon bij Milan heel goed mee bezig. En, ja, daar zijn ze heel goed mee bezig. Inclusief de voeding. Inclusief de voeding, ja. Goed, we gaan straks he, even doorpraten over jouw uh, eigen werkwijze. Hoe jij mensen begeleidt. En uh, bijvoorbeeld ook of er wel eens mensen zijn die juist meer moeten gaan eten. Ja. Dan uh, dat, daar zou ik wel een beetje jaloers op zijn. Maar eerst even naar wat muziek luisteren. Want je hebt ook een, een plaatje meegenomen. Ja. Wat is dat? Nou ja, het is, ik, ik, ja, werd, ja, jullie vroegen of ik een, uh, een liedje, uh, of ik met één speciaal liedje een bepaald gevoel heb. Nou, ik vind heel veel muziek heel leuk. Uh, maar ik, vond, ik zag laatst dus bij de beste zanger, zag, zag ik uh, Glennis Grace in lange Fransen. De uh, New York uh, Empire State of Mind. Uh, Empire State of Mind. is dus, uh, van uh, Alicia Keys. En dat vind ik een onwijs goed nummer. Ja. Maar we, we horen uh, de versie van Alicia ja. Met Het enige spijt in je stem zeg je ja. dat die, die andere was nog niet. Maar... Ja, nee, want zij was wel goed. Ja. Ja. Dus, uh, ja. ja. En ik vind live muziek heel erg. Uh, als iemand gewoon weet je, goed, goed kan zingen, goed muziek kan maken, is dat het leukste wat er is. Ja. Live. K kan je het? Nou, ik heb hem wel allemaal. Ik heb een hele muzikale vader en mijn uh, broer is drummer. Dus het is wel. Uh... Het zit in de familie. Ja, en mijn moeder heeft vroeger nog bij. Uh, Wenen de Mosquita of zoiets eh, opgetreden als een zanger? Ja, nee. nee. Nee, ik zing niet. Nee. Dat houdt gewoon lekker bij de sport. Dus dan, dan gaan we er maar even naar luisteren. Hè? Alicia Kies, dus hier met de uh, Empire State of Mind. So... muziek meegenomen door Esther van Etten. Alicia Kies, was dit met Empire State of Mind. En uh, Esther van Etten is sportdiëtist. Wat zeg je, diëtist of diëtiste zelf? ligt soms gevoelig bij uh, Nee, ik zeg altijd sportdietist. Zonder u? Ja. Goed, dan ga ik dat ook doen verder. Uh, zo vaak zou ik het misschien niet meer zeggen. En mensen uh, vragen ook altijd, waarom noem je dan zelf toch uh, diëtist... en niet voedingsdeskundige? Maar diëtist heeft, heeft gewoon een vierjarige hbo-opleiding gedaan. En dan mag je je pas diëtist noemen... Ja, ja. Dus het geeft wel een beetje meer waarde, staat, vind ik. Ja. ja Nou ja. ja, jij kan je voedingsdeskundige noemen, zeg maar. Ja, dat begin ik ook wel te worden, zo langzamerhand. <laughs> dat ga ik maar eens doen, denk ja. ik. We gaan het even hebben over andere dingen, want ja. we hebben het nu over de voetballers gehad. Ja. Hè? En je hebt al gezegd dat het United, uh, ook nog wel kans maakt volgens ja. Maar goed, ja. de voeding he, hebben we uitgebreid besproken. Maar je werkt ook met andere mensen. Hè? Je werkt ook met amateurs. Maar, uh, en misschien ook wel met mensen die gewoon willen, willen afvallen. Ja. En dan heb jij een bepaalde methode en die heet het, het piramidemodel? model. Nou, ja, het is waar nou, ik mee klopt werk. Nou, <laughs> nee, dat haal je misschien uit dat, uit dat boekje, zeker. Ja, ik heb hier een boekje dat ik ja. coach. Aan, aan de, de keukentafel. De keukentafel. Waar, waarin Hans Beum trouwens zegt dat ook schakers biefstuk eten voor een wedstrijd. Ja, leuk nou om ja. te weten. Maar uh, ja, daar staat het piramide. Nou, ik werk wel vanuit een piramide. En dat doe ik, dat doe ik met. Het uh, is wel meer met sporters, hoor. Dus niet mensen die willen oh. afvallen. Maar dan is piramide: doe je drie stappen. Het begint met de basisvoeding. Dus als een sporter bij me komt nog even. of sporters, dan pak je eerst altijd de basisvoeding. Ja. Dan ga je kijken. Dan ga je naar de tweede stap. Heeft een sporter sportvoeding nodig? En wat voor sportvoeding en wanneer. Ja. En dan ga je kijken, is er nog uh, suppleetie nodig? nodig. Of... Dus, uh, nee, geen doping natuurlijk. Maar iets van vitamine. Of, uh, met, met vrouwen moet je altijd erg letten op de ijzerinname. Uh, en uh, en uh, ja, doe je wel een multivitamine? En, uh, hoe, hoe vaak reist een sporter? Nou, en dan werk je nog wel eens met supletie. Ja. Dus doe die drie stappen in een piramide model. En met afvallen pak je iets heel anders. Wat pak je met afvallen? Hoe ga je dan te werken? Stel ik... Ja, stel jij ik, komt op mijn spreker. Ja, ik zit er ernstig over te denken. Ja. Um, wat doe je dan? Zeg nou, je naar GM? <laughs> dat heeft echt geen enkele zin. Nou, ik, nee. ik geloof wel heilig in het feit dat je iets... Een, uh, uh, uh, uh, een patroon moet aanleren wat bij jou past. Ja, maar wat bij mij past, om daar even over te beginnen... Ja? Hè, nu we het er toch over hebben... Ja. is uh, eigenlijk gewoon door eten ja. en doordrinken. Ik hou erg van wijn... Ja. En dat kan ik. Niet dat ik nou elke avond drink, ja, absoluut niet. Maar ik vind het wel lekker om elke avond ja. een paar glazen, twee, drie glazen. Ja. En dat zou ik liever niet op willen geven. En nee. ik, ik hou ook heel erg van lekker eten. En dat wil ik eigenlijk ook gewoon blijven doen. Ja. Kan dat? Nee, dat kan dus niet. Want dan val je natuurlijk niet af. Want dat ja, maar als je gewoon veel gaat de... lopen. Ja, dus als je, als je dus misschien elke dag gaat hardlopen of. Oké, okay, dat doe ik liever dan minder eten. Ja, maar op een gegeven moment, dat zal je misschien een kilootje naar beneden brengen. Een kilootje? Of anderhalf. Maar als, weet je, ik krijg ook heel veel mensen die dan uh, willen sporten. Of niet komen sporten, maar wel willen afvallen. En dan, voeding is daarin toch een belangrijke rol. Als je wil afvallen, zul je toch minder energie binnen moeten krijgen dan dat je nodig hebt. Maar het is toch zo dat als ik dan een keer minder ga eten, dat is mijn grote angst. Hè? Dan, ja. dan ga ik nou, dan ga ik minder eten. Ja. En dan moet ik dat de rest van mijn leven doen. Ja, dat hoor ik heel vaak. Dat vind ik uh, is een nou, ja, schrikbeeld. Dat, wat ik dan altijd zeg tegen die mensen, dan, kom je, dan heb je al een heel negatief beeld... met het feit dat je gaat afvallen. Dat is voor jou iets heel negatiefs, want je mag iets minder. Maar als je nou het ik ben van, dubbel, laat ik zeggen. Dus als je nou het vanuit een andere kant bekijkt... Dat, ik krijg altijd van mensen te horen dat als het geslaagd is... En dat, dat ze zich allemaal veel fitter voelen en energieker... en, en zich veel prettiger, uh, dat ze zich veel prettiger voelen. Ja. Dus dat is iets heel positiefs. Dus als je het vanuit die bekant bekijkt, dan, dan, is, dan moet je motivatie en discipline op kunnen brengen om, om uh, uh, uh, um dat te gaan doen. Maar kan je dan nog wel lekker eten? Ja, wat ik, zeg altijd, wat ik ook altijd zeg is: wat mensen willen is, dus van A naar nou Z en ze vergeten het alfabet wat ertussen zit. Nee, dus jij, jij geeft nu te kennen van: nou, ik wil heel graag toch mijn wijntje blijven drinken ja. en ik wil toch wel heel graag lekker blijven eten. Ja. Uh, lekker blijven eten, dat kun je. Alleen je zult wel een beetje meer op je hoeveelheden moeten letten. Ja. En ik heb echt heel veel mensen op mijn spreekuur... die die zeggen van, nou, ik wist niet dat dat dat dit dat ik dit kon. Dat dit in mij zat. En dat het in mij zat en dat ik dat gewoon dat ik even goed nog lekker kan genieten. Denk je dat ik dat ook kan? Ja, dat denk ik wel. Waarom denk je dat? Nou, dat heeft ook Kat. natuurlijk met de begeleiding te maken. En ik, want waar ik wat ik heel erg uh, wat ik wat ik jammer vind, is dat er altijd zo'n negatief beeld aan zit. Hè? Dus als je gaat afvallen, dan is dat, oh, ik mag minder eten. Dus dat is ook meteen minder leuk. En ik mag geen wijn drinken, ik mag dit niet, ik mag zus niet. Hè? Dat hoor ik altijd van veel mensen. Ja. Terwijl als je het gewoon aan de andere kant bekijkt... Uh, en je pakt de positieve kanten van... Ja. Hè? en je probeert uh, wel wat dingetjes in te plaatsen die je heel prettig vindt. Ik krijg heel veel mensen die zeggen, ik wil graag mijn wijn blijven drinken. Ja. En als ik dan eenmaal twee maanden verder zeg, ben... dan zeggen ze van, nou, ik ben toch minder wijn gaan drinken. Ja, nou heb... zie, dat is toch een schrikbeeld? Nou, dat is, dat is toch leuk? Minder wijn drinken? Is nee, helemaal... nou, dat, dat je dat dan vanuit jezelf op een gegeven moment... dat je zegt van, ja, nee, het, het hoeft niet meer iedere dag. oh ja? Ja, dat kan echt. Hmm. <laughs> Klaar, het <Dat> kan echt. <laughs> het is echt mogelijk. Alleen, het heeft natuurlijk wel... Uh, met een bepaalde motivatie te maken. Dus het is wel hoe graag wil je, hoe graag wil je dat doen. Nee, ik ben iemand. Uh, en ik geloof dus niet in het feit wil. dat als ik voor jou een lijstje ga maken. en je volgt dat lijstje, en natuurlijk val je af. Maar ik geloof dan niet dat als jij dat lijstje. dan is dat klaar. En dan. Hoeveel lessen heb ik nodig? <laughs> lessen? Zijn het lessen? Hoeveel, hoeveel? Nou. Laat ik het even. Als mensen iets van 10 kilo willen afvallen, dan moet je er echt wel een half jaar voor uittrekken. Hoeveel kilo moet ik afvallen, denk je? Ik heb geen idee. Wat, wat zou je willen? 5 kilo? Is dat genoeg? Ik weet het niet. Ik kan toch zien? Nou, jij, nee, ik kan me buiten de hele tijd Ik weet niet wat jouw gewicht <laughs> daarvoor was, dus dat heeft ook weer met. Nee, dat gaat heel langzaam zo. Ja. Nou, ik word niet heel veel zwaarder hoor de laatste tijd. Oké, okay. maar weet je het is, Het heeft echt te maken met, oké, okay, wat, wat is nou je gewicht nu? Wat heb je een hele lange tijd gewogen, wat is realistisch om naartoe te werken? He, ja. Dus als iemand bij me komt en zegt van, nou, ik wil graag 60 kilo wegen en hij is 1,80 meter 80 lang. Ja. ja, dat is natuurlijk niet echt realistisch. Ik ben 1,88. Ja. Ik wil graag 80 wegen. Ja. Is dat, uh... ja. Ik weet niet hoeveel je nu weegt. Mm, 87. Okay. Dus in principe, als je dus kijkt naar je lengte en je gewicht, dan is dat gewicht valt eigenlijk niet buiten de boot. Zeg maar. Nee, maar ik heb dunne polsen en <laughs> het is hier mijn ja. buik. He. Dus dan zou je voor de misschien dan toch voor het, omdat je zegt van nou met hardlopen, ik, wil dat, ik vind dat lekkerder, uh, het is lekkerder als je iets minder gewicht meeneemt. Ja. Dus dan zou je eerst moeten zeggen van nou, ik haal er een kilootje vier af. Maar dan moet je daar gewoon de tijd voor uittrekken. En niet denken van oh, ik moet dat over twee weken vier kilo minder wegen. oké okay. Maar dat doen mensen heel vaak. En dat willen mensen. Hier gaan we straks nog even over door. <laughs> Buiten de uitzending. Maar dat ga, nou, er is dus hoop. Uh, je moet er lekker bij sporten. Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen, uh, uh, uh, dat mensen er plezier in krijgen. Dat mensen zeggen van oké, okay, dus dat eten wat ik nu doe, het is lekker, het is gezond. En ik voel me er fijn bij en ik kan even goed uh, mijn wijntje drinken uh, uh, op zijn tijd. Maar we, we, we doen van alles altijd net even te veel. Ja, hm, ik weet het. Goed, even naar de, de, dat vak van jou. Hè? Ja. Um, hoe ben je daar ingerold eigenlijk? Waar, waarom is dat zo'n leuk vak? Ja, nou... Ik, oh, ja, is het eigenlijk een leuk vak? Of ja, moet het is een heel leuk vak. Okay. Er zijn heel veel meningen ook over... Ik, nee, ik neem daar aan, het, wanneer, toen je dit ging voorbereiden... Dat, je, dat iedereen wel een mening heeft over eten. En over, nou, je kijkt hoeveel boeken er worden geschreven over voeding. Ja. En hoeveel diëten er wel niet worden bedacht. En, uh, dus het is, het is natuurlijk een heel... Het is, het is een heel... Ja, beroep wat altijd, er wordt altijd wel er is altijd wel wordt heel veel over gesproken. Ja. En maar je uh, hebt ook wel die van die de Sonja Bakker hè? Is een soort buurvrouw van jou volgens ja. mij en je, je accent hoor. Ja. Die nee, jullie komen allebei uit West-Friesland. West-Friesland, ja. En uh, ja, daar heeft ook iedereen een mening over. Ja. Is dan ook een droom voor jou om een soort Sonja Bakker te worden met heel Nou, veel nee. Ja, dat vragen mensen altijd zo van. Nou, ja, je, je bent, weet je, je je wil zeker naar Sonja, naar Sonja Bakker. Ik denk niet dat het haar, dat was niet denk ik haar drijf. Ik denk dat zij toen ook heel erg overvallen is van het, he, wat het succes betreft. Ja. En um, wat ik wel vind, is dat de diëtisten daar wel van kunnen leren. Zij heeft het commercieel natuurlijk heel goed aangepakt. Maar de vraag was zij dat ook willen zo. Um, Zo'n succes? Ja. Nee. Nou, nee. nee, dat nooit. <laughs> Nou, nee, maar op zo'n manier werken. We. Dus boeken schrijven. Nee, daar... nou, ja, boeken schrijven wordt wel gevraagd. Dat zeggen mensen als van, nou je moet een boek schrijven. Um, daar moet ik echt eens dus even tijd voor vrijmaken, zeg maar. Maar dat zou ik wel heel graag, de manier waarop ik werk, ja. en de, op een andere manier dus kijken, maar ook wat voeding, wat voeding betreft, en mensen wat rustiger het lijnproces in te laten gaan. En uh, ja, daar zou ik wel een keer een boek over willen schrijven. ja en dan uh, maar met maar ook die dat die... hele hordes dus mensen zoals bij Montagnac en Sonja Bakker en weet ik wat we allemaal achter je aanrennen en dan dat je dat je dan nou het lijkt me dus heel erg en uh, dat dat je dat je naam elke keer zo over tafel gaat van van ja positief maar ook heel erg negatief weet je iedereen heeft wel een mening over je ja en iedereen is, die gaat ook weer over op een gegeven moment ja, hè? ja. dat heb je met die uh... maar ja ik, ik ik geloof heel erg in het individuele aanpak en dat is natuurlijk niet heel commercieel <lacht> dus uh... Nee. Je kunt moeilijk. Uh, dus dat iedereen bij jou moet komen? En, uh... Dat is wel de beste aanpak. Ja. Hè? Dus, dus de manier, je kunt, als je het heel commercieel bekijkt, wil je grote groepen mensen tegelijk natuurlijk benaderen en aanspreken. Ja. Dus dan moet je natuurlijk wel één, één verhaal hebben wat een grote groep aanspreekt. Ja, begrijp ik Maar goed, me. zo simpel lang... is het niet. Zo simpel is het niet. Nee, jammer genoeg niet. Nee, want om uh, um nog heel even naar dat filmpje te verwijzen hè, op onze site uh, kaseroenen.ncv.nl, daar, uh, daar, um, daar komt een jongen en die moet meer eten. Ja. Het kost hem heel veel moeite. Ja. Dus dat heb je ook af en toe. Ja. Die, dan, die, moet, die moet dan in plaats van twee, vier bolletjes uh, ja. eten. Ja. Uh, hoe, want dat nou, heel dan... veel. Want bijvoorbeeld, ik heb op de jeugdopleiding bij AZ gewerkt. En bij, bij, uh, dan zijn ondergewichten eigenlijk een groter probleem dan overgewicht. Dus kindertjes, daar zijn vaak veel te die licht. Je moet echt veel eten. Maar als jij natuurlijk vier uur op een dag sport en naar school moet fietsen. en uh, dan weer met, je, met het busje naar de club moet gaan. Of, uh, ja, dan, dan kun je, heb je amper tijd om te eten. Ja. Dus ja. die, die en, en, en dat, ja. dan moet je echt uh, even de tijd nemen om te gaan eten. Nou, dan prop je niet zomaar even acht boterhammen weg. Goed, ik, we gaan zo nog heel even doorpraten. Maar, um... Ik moet ook even vertellen wat wij zo meteen na enig gaan doen in Kaaseluna. Want dit gesprek dat is alweer bijna afgelopen. En uh, dan komt straks Radio Bergeijk. En om twee minuten overheen is Kaaseluna terug. Leg ik een vraag voor aan de luisteraars. En die vraag dat is, die, die, die luidt als volgt. Als u sport, let u dan erg op uw voeding? Of sport u juist om lekker te kunnen blijven eten, zoals ik? Ja. Dus als u sport, let u dan heel erg op uw voeding. Waar let u dan op? Wat eet u dan? Of sport u juist om lekker te kunnen blijven eten. Dat is de vraag zometeen aan de luisteraars. 0800 1121. als u wilt bellen. Dat kan nu al. 0800 1121. Dan uh, kunnen we ook nog mailen naar casaluna.ncv.nl casaluna.ncv.nl En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Esther, uh, hoe, hoe erg ben je met je eigen lijn bezig? Harry? Is dat iets wat je heel belangrijk vindt? Uh, ja, ik vind het wel belangrijk dat ik, uh, dat ik dat ik wel eet, zoals ik ook zeg, hoe het zou moeten. Maar vind je het ook belangrijk dat je... want jij hebt echt een... niet lullig bedoeld, maar een mooi figuur. Ja, dankjewel. Is dat, uh, uh, is dat, um, <laughs> is dat heel belangrijk voor je? Oh, even los van je werk? Of, de, de, misschien denk je wel van, ik ben diëtist, dus ik moet er goed uitzien. Maar vind je dat sowieso heel belangrijk? Nou, ik ben er, wat dat betreft, ik ben er ook niet zo heel erg mee bezig. Ik, ik weet je, het is... Ja hoor. Heb ja, nee, ja, nee ik, ik, ik heb mijn hele leven gesport. En... Um, ik vind het wel belangrijk dat ik... Ik hou mijn gewicht wel in de gaten, maar het is niet dat ik... Ik sta bijna nooit op de weegschaal. Ja, je hebt gewoon mazzel. Nee, je hebt er veel voor gedaan. Goed. Nee, het is gewoon doordat je altijd er goed om hebt gedacht... Is, heb je dat nu als positief iets. Ja, nou ja. zijn we positief geëindigd met ja. deze uitzending. Uh, dankjewel, Esther van deze plek. naar gedaan. Wij maken plaats voor Radio Bergen. eik En om twee minuten over zijn we dus terug met Kazeluna. Tot zo.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 Radio Berg. -Eik. Radio Berg eik. het radiostation voor Berg. -Eik. Radio Berg -Eik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Uh, goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Uh, ja, ik. Uh, ja, ja. Nou, ik heb er echt zin in, want uh, ja. Nou, gewoon, ik heb er echt zin in. En uh, nou ja, ik heb er gewoon echt zin in. Want dat komt omdat ik er zin in heb. Uh, nou ja, kortom, we hebben er zin in. Ik hoop dat u er thuis ook zin in heeft. Want ik heb er zin in. En ik hoop dat Peer er ook zin in heeft. Maar die is nu niet hier. Die zit dan waarschijnlijk thuis uh, er zin in te hebben. Dat maakt mij niet uit. Maar we hebben er zin in. Is dat nou wel zo? Is dat nou wel zo? Is dat, nou zo? Is dat, is dat, is dat echt zo? Is dat zo? Is dat nou wel zo? Uh, in het kader van de rubriek uh, Is dat nou wel zo? Gaan we even bellen met Chinees Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant Kampai. Want uh, we willen even weten of het menu zoals het nu gemeld wordt in uh, de Eikenberg, of het ook inderdaad klopt. Tatje, heb ik uh, Kampai aan de telefoon? Hallo? Hallo? Ja? dit eh, was een kampai. Ja, ja kom je, maar, is allemaal bij. Nee, ik wil controleren in het kader van de rubriek Is dat nou wel zo? Of het afvalmenu B voor twee personen. Deze week inderdaad is Babie Panger. Wat hebben we? Een Babie panga? Nee, Indisch die vlees. En die vlees. Een mini lumpia's. Mini lumpia's, allemaal bij? Nee, geen allemaal bij. Voor Voerjonghai. Kipfilet met asperges. Kip met asperges. Saté, twee stuks. Saté, twee stuks. Kroepie. kroupook bedoel ik? Kroupie. Nee. <laughs> Het is kroupook. Ja, nasi. Nasi, allemaal bij? Nee. Oh. Kampijsoep. soep. Runderhuis soep. met pikante saus. Oh wacht, even, even mijn pen is op. Zo, ja? Ja, een ijs met slagroom of koffie? Ja, wel slagroom of koffie? Nee, de vraag is of dat klopt. De slagroom is geklopt, ja. Nee? Ach, stik er ook in met je. Hang maar op, tijdje. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk. Voor het volk. Opa zei altijd, zelfs de allerlaatste reis begint met de eerste stap. Einde bij Volkshuisheid. volkswijsheid. Er zit muziek in onze studio. Ja, uh, dames en heren... Uh, uh, u zult denken, wat hoor ik nou uh, op de achtergrond? Uh, u zult u denken, wat u, wat u nou hoort. En dat was uh, een, een heuse gitaar... Want uh, bij mij aan tafel is een uh, duo uh, aangeschoven... die uh, zeer uh, heftig aan de weg aan het timmeren zijn op het uh, muzikale front. Uh, ze treden op onder de naam duo Kaiband. Uh, misschien even... Zonder duo erbij, hoor. Oh, oh kaiband. Kaiband. Kaiband. Ja, kaiband. Kaiband. En uh, misschien even voor de luisteraars thuis, wat, wat, wat betekent Kaiband? Kaiband is eigenlijk een Tilburgse uh, woord. Ja. Uh, Tilburg-grondstreken. Ja. En dat betekent stoeprand. Oh, ja. Oh, dat is wel... De kaiband. Ja. Nou, uh, uh, aan tafel zitten dus uh, Mariska Veuglers en voormalig DJ Dino ja. en uh, die hebben dus de krachten gebundeld en uh, treden op met uh, allerlei soorten muziek, maar, en daar gaat het om bij dit duo, zij willen heel graag het Brabantse gevoel in die muziek leggen. Heb ik het zo goed geformuleerd? Ja. ja. ja. ja. Want waarom is dat, wat, wat is voor jullie het Brabantse gevoel? Ja, daar, daar is in een paar woorden te zeggen. Dat gaat over warmte, dat gaat over diepte, dat gaat over gezelligheid en dat gaat over met elkaar. Ja, ja, toch? Ik dacht wel Ja, ik zeg, ja, me, dat zit erin. Maar, maar het is ook gewoon goede popmuziek die we gaan maken. Dus gewoon goede muziek. Goed, ja, dat willen we combineren. Ja, niet en, niet, uh, geen slechte muziek. Geen, geen slechte nee, muziek. Goede muziek en met goede mensen. Je trekt goeie... echt de grens. Zo van, nou, daar heb je goede muziek. Ja. Ja, de slechte muziek ja. en de slechte muziek. Maar die en wat kiezen muziek, wij voor de goede muziek. Ja. wij kiezen voor de goede muziek. Absoluut. Ja. daar uh, was de reden waarom. Wij, wij kwamen elkaar tegen en hadden ja. zoiets van... We willen goede muziek maken. Ja. Ja. Goede muziek. Slechte goeie muziek mu kan je altijd nog doen. Precies. Daar maar wij zijn nu toe aan goede muziek. En ja. de mensen zijn er ook de mensen, toe. Ja, daar is het. Ja. Daar is het. Het, het wordt goede muziek gecombineerd met het Brabantse gevoel. Ja. En uh, hebben jullie daar al mee opgetreden? Of zijn jullie in de aanloopfase? Of... Uh, we zijn, nou, we zijn, we misschien, zijn... misschien wel aardig om te vertellen hoe jullie elkaar getroffen hebben. Want uh, jij was eerst DJ. Ja, DJ, DJ Dino. Dino ja. Bekend in uh, Tilburg en Omstreken. Zeker, de, veel. Jij of... draaide minimaal drie, vier keer per jaar uh, op uh, bruiloften. En op de Braderie elk jaar. En op de Braderie elk jaar. Feesten gewoon uh, bij mensen thuis. Ja, dat is partij. Ik heb ook een keer in uh, Lorette Marop uh, een uh, Show. Ja. Zo! Dat was gelijk internationaal. Dat was gelijk internationaal. Het is heel leuk om daar een keer mee te maken in ieder geval. Ja, jij uh, trad ook wel al op met uh, gitaar. Ja. En, uh, maar dat deed je alleen en dat, dat beviel niet meer. Nee, nee. Uh, ik, ik trad alleen op. Uh, maar uh, toen ben ik uh, met gitaar ben ik op een gegeven moment in het studio ingegaan. Oh. En uh, toen ben ik daar heel lang bezig geweest. Ja. Ik, Hoe lang? Uh, nou, ik heb wel twee maanden ben ik in de studio geweest. En heb je één nummer opgenomen? Nee, nog niet eens. Ik heb daar verschillende mensen bij gehad. Ik heb, uh, um, ik heb uh, uh, Will Stewart erbij gehad. Uh, dat, was, uh, dat is een, een, uh, een, een bassist die heeft ook nog met Prins heeft. Ja, juist ik heb, uh, nog een, een, een, de, de, de, de, de uh, uh, gitarist van de, uh, of een, een, geweest gitarist van de, de, van de Bengler, eh, uh, uh, de, Bengals. Uh, Die is heel kort bij de Bengels geweest. Nou, hoe lang is er bij de Bengels geweest? Ik denk zo'n zes weken, ja. toen een van de van, toen die, die, die, die gitaristen, uh, ja, hoe heet ze ook weer, weet ik niet meer, maar die was toen zwanger. Ja. En uh, um, verder heb ik nog met die, uh, met uh, Die jongen van uh, Kajak, je hebt toch al mee gewerkt? Ja, ja. En nou, er zijn er heel, heel veel langs geweest, maar dat lukte allemaal niet, want ik nou, dat, dat, dat, dat, dat dat klinkt niet. En na die twee maanden in de studio, toen ben ik... Jij zat toen 16 uur per dag in die studio. Nou, minstens, minstens. Daar kunnen we misschien een klein stukje van laten horen, Tetje. Er zijn toen vijf maten opgenomen. Die heb jij op een cassette meegenomen Tetje draai, even die vijf maten die Mariske Veugels... destijds in Tilburg, was het in de studio, erop heeft gekwakt. <clears throat> yesterday, all my troubles. Oh, I need a place to hide away. Oh I believe yesterday. In yesterday. In, yesterday. in yeah. <tieft> Nou, dat klonk toch uh, voor de eerste vijf maanden heel veelbelovend. Ja. ja, nou, maar, er, maar er, was, op, ja. er was geld op. Ja, er was het geld op. Ja, je kan niet uh, ongestraft uh, twee maanden in zo'n studio gaan zitten. Dat kost wel geld. Ja. Maar uh, nou toen dacht ik, ik, toen ben je toch, gaan ik toe, ja, en toen ben ik ben ik, ik dacht, wat moet ik, wat moet ik? En ik dacht, ik moet een hele andere kant. Toen ben ik Dino tegengekomen. Ja. En, die, en, en toen ben ik met hem in gesprek geraakt. Oh. En uh, toen zijn we samen uh, zijn we naar zijn huis gegaan. Hebben, uh, de hele avond hebben we zitten zingen ja. en muziek maken. En, uh, en nou, ik dacht, dit is het. Ja, dacht jij dat ook, Dino? Nou, ik had er al een keer. Ik had zelf ook in de studio bezig, in een andere studio aan de buurt. Ja. En ik had al een paar keer dingen op, opgevangen. Ik denk dat is bijzonder. Dat is ja. bijzonder dat ik hier hoor. Want ik, vooral omdat ik inderdaad iets voelde. Dat is goede muziek. worden. Ja, dat zou het, het was het toen nog niet. We kon, dat er, zo werd beïnvloed door al, al die mensen die dan allemaal iets erover willen zeggen. Ja. En ik dacht... Ik, ik hoorde het maar van ver, ik denk, zij moet zelf, zij moet zelf yes. doorgaan, ja. niet uh, die, al die, uh, die andere mensen dingen laten zeggen wat ze moest doen, nee. dus toen wij elkaar tegenkwamen en wij eigenlijk weinig woorden nodig hadden, op, op het moment dat, dat zij met die gitaar begon en een stukje liet horen, ja. was het ook ineens klik, klik, ja. uh, absoluut klik, klik, klik. klik. en goed klik, ja. wij Brabanders gaan. Ja, doe ja. en en hem we... en Dino heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Ja. En, en uh, ik ben als een speer ben ik toen vooruit gegaan. Ja. Ik, uh, en, en, en ja, je, je zal het willen geloven of niet, maar we zijn nu met een CD bezig. Ja. Uh, we, hebben, we, we zijn met een tournee bezig. Als oh, oh. een tit. Ja. ja, dat was, echt, ja. Ja. Maar het was ook het enige wat ze nodig had. Zelfvertrouwen. Ja. En daar, ja. daar, daar, daar hoor ik meteen. Ja. Ik denk, dat is het enige. Ja. Nou, dan is het misschien nu tijd dat jullie uh, eens even laten horen. Uh, wat Kaibant band allemaal vermag. Nou, ik dus, uh, moet zeggen, we konden natuurlijk niet alle dingen uh, meenemen die on in onze repetitieruimte staan. Nee. We hebben echt alleen de gitaar meegenomen. Je je dus wat het gevoel? Het gevoel gaat, gaat echt idee. Het, Doe je Dan op kaai-band? Dus, oh, sorry. Ja, moet je moet dus bij voorstellen ja. dat, dat er meer muziek onder zit. Dat het, uh, wel, dit is gewoon ja, ja, ja, ja. Dit is gewoon om even het gevoel, het, het het gevoel beest, uh, pakken uit te pakken. pakken. Turp. Mariska uh, en voormalig DJ Dino met een van hun goeie muzieknummers, Doordrenkt van Brabant. Het gaat over gisteren. <coughs> Excuus. Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. All my troubles seem so far away. Suddenly, suddenly, I'm not half the man I used to be, oh no, there's a shadow, there's a shadow hanging over me. me, oh yeah, oh yeah, oh yesterday, oh yesterday, Als jullie nou eens eventjes als sodemieter hier de studio verlieten. Want uh, ik heb veel ellende gehoord in mijn leven. Echt waar. Voor een niet gedeelte door mezelf uh, voortgebracht. Maar het is echt niet om te harden dit, hè? Voor je het echt? Het kan echt niet, hoor. Nou, maar het, is een, het is een begin, hè? Het is gewoon... Het is gewoon kijk, je, je, je maakt ergens een start met een hele goede inzet. Ja. En je, je, la, ja, je laat gewoon het... het, het, het uh, ja. Groeien. En het gaat ook zeker uh, Ja, groeien. maar het, het groeit als een kankergezwel hè. Er is ja, maar geen ik... Brabants gevoel wat eruit voorkomt. Dan komt de dood uit... De, de, dood. Klinkt nee, als dood, dood. is dood. ook leven. Dood heeft ook heel erg met leven te maken. Dus je probeert alles daarin te leggen. Wat ja, maar ik wil het niet horen. Heb jij de eerste, eerste opname van Prins van gehoord? Toen Prins begon... Welke uh, Prins? Prins. Prins, slave for you. Huh? Welke prins, prins? prins, gewoon Prins. Ja, die nou uh, Tafkas heet, of weet ik veel. Uh, Gatkas, Faktas. Stafk nou, ik heb geen idee waar je het over hebt. Nou ja, Prins gewoon. En, en heel veel hele grote artiesten... die uh, hebben gewoon toen ze begonnen zijn... zijn ze heel erg aan het exper experimenteren geslagen. En dat materiaal wordt later opname... pas... Vak, vak. Ja, en er wordt later voor heel veel geld verkocht. En ja, dat dus geen... pas in wat de, wat de betekenis is wat, geweest. Ja, in het creatieve je, proces. Nou, en ook wij ook willen dat gewoon openbaar houden. Ja, wij willen ja, er niet wegstoppen. Ja, maar dit is geen creatief proces, hè? Dit, dit is. Dit is een creatief proces. Hè. volgens mij heb je, heb je nooit meegemaakt wat er echt bedoel, is. We kunnen het ook meteen heel glad gaan maken. dat kunnen we makkelijk hoor, maar dat doen we niet. Dus Niks is het te makkelijk echt... om het allemaal, allemaal. We uh, kunnen niet samenzingen. Het is vals. Je speelt piano als een natte krant. Ken je krat. Burk? Gitaar als een natte krant. Jurk. Ooit van gehoord? Jurk? Ja, IJslandse zangeres. Heel experimenteel. Ja. De top. Die zal jij ook wel vals vinden. Die is IJslands, wij zijn Brahmans. Dus wij proberen Björk op zijn Brahmans. Ja, dat is het eigenlijk. Nou, die mag voor mij dan dood, die Björk. Want als dit proces de hele dag creatief aan de gang is... Nee, is ook heel zwaar. Dan zou ik mezelf lang opgeknoopt hebben. Radio Pinkijk! Nou, we gaan ergens iets drinken, want ik heb het nou wel verdiend, vind ik. Jongens, maar hang die gitaar in de wil alsjeblieft. Wat een ellende. Wat een troep. Even die demo even. Nee, ik hoef die demo niet. Ik heb hem niet bij met die demo. De demo niet bij me? Nee. Kom maar eens. En die kaart is was... ook niet die, voor de, voor nee, de luid, die, die de van de luisteraars kunt geven. Die demo was leuk geweest. Ja, die was ook. Nou, jongens, uh, ik, ga er, ik ga zuipen. Liet me kijken maar. Sluit de boel maar af. Tijdje, ja. jij sluit alle boel af. Hè. Ik heb zelfs jij die demo. Had. O, ja, doe een nee, nee, nee, kaart voor de dienstpijl. Ja, maar... Misschien kun je die demo nog opsturen. Ja, dat doen we. Ja. Nou, zeg maar niks meer. Wat hij of via de computer, computer gewoon door. Hè? Je kan ook via de computer. kan je ook gewoon... Uh, ja, e-mailen. Kan, kan je een demo e-mailen. Zullen nou we e-mailen? Ik moet zo'n e mailadres nog even vragen. Radio Berg Eik.